Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Het kabinet buigt zich tijdens de ministerraad over het zorgplan. Bewoners in Wijster beëindigen de blokkade van een slachtafvalbedrijf. En een luchtvaartmaatschappij Iberia schrapt 4500 banen. Bewolkt is het. Vanmiddag breekt wel vanuit het zuiden steeds vaker de zon door. blijft droog en er staat een matige zuidenwind. Ongeveer 11 graden is het. Ook morgen bewolkt. Dan soms wat regen of motregen. Tegen de avond trekken zelfs buien over het land. Dan regent het wat steviger. Zondag is het, met uitzondering van de kustgebieden, droog. Den Haag. Daar zijn de ministers rond een uur of tien begonnen aan de wekelijkse ministerraad. Hun eerste wekelijkse beraad. Belangrijkste onderwerp is natuurlijk de inkomensafhankelijke zorgpremie. Michiel Breedveld staat bij de uitgang. Uh, zie jij al mensen uit de vergadering komen, Michiel? Nee, dat niet. Uh, We zijn in uh, gespannen afwachting. Het is ook uh, veel en veel drukker dan doorgaans op vrijdag na de ministerraad. Ja, ja er, ja, er ligt natuurlijk uh, wat politieke druk op dit beraad. Wat is er aan de hand? Uh, gisteravond uh, was er beraad met uh, de ministers van Financiën... de premier uiteraard, uh, ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid aangevuld met uh, de fractieleiders van uh, PvdA en VVD. Ja, die hebben een plan of verschillende opties eigenlijk... Uh besproken om uh, een oplossing te bedenken... over uh, ja, het hele debakel rond de inkomensafhankelijke zorgpremie. Mm -hmm. ja, die worden dus op dit moment besproken in de ministerraad. Uh, de vraag is of daar dan een meerderheid voor is... of zij daar overeenstemming over kunnen bereiken. En ja, dan is dus even speculeren... of we vandaag wat te horen krijgen en zo ja, wat. Nou, Weet ja. jij welke concrete voorstellen er worden besproken? Wat, wat voor varianten er liggen? Nou, denkrichtingen hebben we vernomen. Kijk, het kan zijn... Dat dat die inkomensafhankelijke premie uh, totaal van de baan gaat... Dan moet daar natuurlijk tegenover staan dat um, de hogere inkomens... via de belastingen um, ja, toch gaan bijdragen aan het oplossen van de crisis. En ook om de druk van de bezuinigingen... die nu vooral neerslaat bij de laagste inkomens... om daar wat verlichting te geven. Dus het minder zogenoemde... verlaging van de inkomstenbelasting of zo. Ja, dus, uh, dat betekent zelfs dat uh, de belastingen omhoog zouden kunnen. Ja. Nou, Dat is natuurlijk een moeilijke boodschap uh, voor de VVD om te verkondigen. Maar misschien een stuk makkelijker uh, dan die omstreden inkomensafhankelijke met allemaal vervelende uitwassen en rare bijeffecten... die via de inkomstenbelasting wellicht niet uh, zouden optreden. Nou, hoe dat precies zit, moet allemaal uitgerekend worden. Um... Maar je kunt ook denken aan um, ja, een half-half oplossing... dat toch een deel van die zorgpremie afhankelijk wordt... en uh, dat die verlaging van die belastingsschijven dan bijvoorbeeld niet doorgaat. Mm. Nou, dat soort oplossingen liggen voor. De vraag is of we daar vandaag al wat uh, over te horen krijgen. Want het devies hier is zorgvuldigheid voor alles. Ze willen de verwarring die vorige week optrad over de zorgpremies... ten, alle, ten ene malen voorkomen. Ja. Mocht tijdens deze uitzending uh, tot kwart over twaalf... nog wat duidelijk worden dan meld jij je nog een keer? Michiel Breedveld, Draag, dank je Nu naar Wijster. Daar is de blokkade van een slachtafvalbedrijf beëindigd. Sinds gisteravond hielden omwonenden iedereen tegen. Dat deden ze omdat ze veel last hebben van de stank van het bedrijf. Het ruikt er in de omgeving naar rottende kadavers. Geen pretje. Albert Zantingen, een van de omwonenden. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent gestopt met de blokkade? We zijn uh, gestopt met de blokkade. Is het opgelost? Voor een uur terug ongeveer. Ja, is het opgelost het probleem? Ja, we zijn, uh, we zijn tot een akkoord gekomen met uh, de heer Visser, ja? met de directeur uh, van Nobles. Ja, en van dat bedrijf in kwestie? Wat zegt u? Van dat bedrijf in kwestie? Van Nobles, ja. Ja, en, en wat, heeft hij, uh, wat heeft hij dan beloofd? Nou, uh, we willen ten eerste we willen eigenlijk van die stank af. Dat was ons, uh, onze eis en we hebben een afspraak gemaakt met de heer Visser dat hij nog enkele dagen zo op deze manier door kon om toch zijn veren te verwerken die, die, die hij nog had. Ja. En dan zou die de verenlijn, waar het eigenlijk om gaat voor die stank... die zou die een week uh, dicht doen. Ja. En dan kijken we of er nog stank is. Want die verenlijn, uh, daar worden kippenveren verbrand... en dat zorgt voor die penetrante lucht. Ja, die, worden, die kippenveren die worden verwerkt zeg maar. en in die daar zou die stank wegkomen. Dat ja. was bekend volgens een bedrijf en dat gaven ze eigenlijk ook toe. Nou ja, dan wordt het direct gezegd, gooi die verenlijn dan direct maar dicht. Bij wijze van proef gaan ze een week sluiten. Uh, ja. en, en, en de gemeente gaat die ook nog wat doen? Ja, de gemeente die gaat uh, ook nog wat doen. Want we zaten natuurlijk met de, de geurmeting. We hadden ook gezegd, van: we willen een geurmeting hebben uh, alleen op de plekken waar ook de stank is. En niet over een, een gebied, zeg maar, waar je een norm uittrekt. Dus alleen op de plekken waar de stank is. En daar hebben ze nu inmiddels, uh, heeft de gemeente Midden-Drenthe burgemeester Broertjes, die heeft beloofd uh, om uh, vijf uh, van die elektronische snuffelpalen ja. te plaatsen. En dat zal hij in overleg met de dorpen uh, Drijber en Wijster uh, doen. En dat is voor u voldoende om te zeggen, dan gaan wij stoppen met de blokkade die we gistermiddag zijn begonnen? Ja, dat is, ja. Dat is voldoende, zeg maar. In eerste instantie, uh, we kijken toch of die stank ook weg is. En mocht dat niet gebeuren, dan, uh, ja, dan ja. zijn we natuurlijk in de omgeving, uh, in de omgeving toch wel uh, bereid Wel weer... Ja. Uh, maar we willen het toch van die stank af. En maar je moet nog een compromis kunnen vinden met elkaar. En per wanneer wordt die lijn nou stilgezet? Nou, die lijn die wordt uh, nog enkele dagen uh, wordt die nog gedraaid, omdat er nog wat veren zijn. Ja. Begrepen. En dan uh, krijgen we een seintje van de directeur. En dan zal die een week stilgelegd worden. Oh, okay. Nou, in die week zal er dus ook geen stank moeten plaatsvinden. Maar voorlopig, de komende dagen, dan, dan zit hij nog even in de stank. Het is niet anders. Nou ja, al verder in zitten we wonen ook. Maar er zal ongetwijfeld wel iemand uh, weer uh, met die stank in aanraking komen. We houden het uh, in de gaten. Ik uh, hoop dat het uh, snel opgelost is. Albert Santingen ja. in Wijster. Dank je wel voor de uitleg. Ja hoor, Dag. graag gedaan. Naar Spanje. Want de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia schrapt 4500 van de 20.000 banen. Die reorganisatie moet ervoor zorgen dat het bedrijf weer winst gaat maken. Correspondent Jessica van Spengen. Jessica, er waren al geruchten. Is dit nou het officiële getal? Ja, 4500 banen heeft de topman van Iberia bekendgemaakt. Hoeveel er precies zullen worden, dat is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Maar de geruchten van de week waren veel hoger. Het zou gaan tussen de 4.000 en 7.000 banen. Dus dan zou je kunnen zeggen dat dit meevalt. Maar toch, het is nog steeds 23% van de medewerkers die hun baan kwijtraken... En mensen die mogen blijven, die kunnen rekenen op een salarisverlaging. Dat is inmiddels ook al vrij gebruikelijk in Spanje. Veel keuze heb je dan niet. De alternatief is dat je op straat komt te staan en je collega's ook. Uh, maar zo'n groot ontslag, dat had Spanje nog niet eerder meegemaakt. En, en wat is nou het grote probleem van Iberia? Is dat de crisis? Nou, volgens de topman heeft het niet alleen met de crisis te maken. Op dit moment leidt Iberia 1,7 miljoen euro verlies per dag. Dat is natuurlijk een hoop geld. Dat heeft mede te maken met de crisis, maar de problemen waren er dus al een paar jaar... Nu gaat het dus om 4500 banen, maar de topman zei we doen dit om 15.000 arbeidsplaatsen te redden. En wat ze nu gaan doen is vooral bezuinigen. Ze willen vluchten schrappen, vooral intercontinentale vluchten. Daar zullen er 20 uh, weggaan en ook veel nationale en internationale vluchten. Zo kunnen we straks niet meer makkelijk met Iberia vliegen van Amsterdam naar Madrid bijvoorbeeld. Ze gaan zich echt focussen op de rendabele vluchten in de hoop dat Iberia halverwege volgend jaar weer wat winst gaat maken. Ja, want een deel van de vloot wordt ook verkocht. Hè? Er gaan toestellen weg uh, bij, uh, bij Iberia. Ja, dat klopt. Er gaan zo'n 25 vliegtuigen weg. Ja, als je minder vluchten gaat doen, heb je ook minder vliegtuigen nodig. Ja. Nou, is deze week ook bekend geworden dat, er, dat uh, Vwelling, een andere maatschappij, wordt overgenomen. Uh, hoe, hoe zit dat? Ja, deze overname van Boeing. het is een low-cost maatschappij... die nog wel wat winst maakt, maar dit staat in principe redelijk los van elkaar. Uh, de moedermaatschappij die deze overname doet... dat is International Airways Group, waar ook British Airways onder valt... die hadden al 46% in handen van Boeing en nu komt daar nog eens 54% bij. Nou, het is niet zo dat Iberia en Boeing samen zullen gaan, voorlopig niet. Althans, ze blijven dus ook onder hun eigen naam vliegen met eigen personeel. Maar je kunt je voorstellen dat er wel diensten en misschien personeel... Uitgewisseld zullen worden op termijnen. Dat dat ook kosten kan besparen. Maar dat dit in één week bekendgemaakt wordt. dat is natuurlijk voor veel mensen wel wrang bij Iberia die hun baan verliezen. Jessica van Spengen in Spanje, dankjewel. Dit is het NOS-journal. met Dorald Meegens. Apothekers geven patiënten vaak een ander merk medicijnen mee. dan de huisarts heeft voorgeschreven. Daarvoor vragen ze meestal geen toestemming aan de arts en de patiënt. terwijl dat wel verplicht is. Blijkt allemaal uit onderzoek van het VARA-programma Sembla... Volgens artsen kan het wisselen van medicijnen ernstige gevolgen... voor bijvoorbeeld epilepsiepatiënten of mensen met een donororgaan hebben. Volgens apothekersorganisatie KNP staan apothekers onder grote druk... van de zorgverzekeraars om de kosten te beperken. Sinds 2008 krijgen ze alleen nog de goedkoopste variant van een medicijn vergoed. Ondanks dat er in de Amerikaanse staat Florida nog altijd geen uitslag is... van de presidentsverkiezingen, heeft het kamp van Mitt Romney verklaard... dat president Obama ook daar heeft gewonnen. Gisteravond eiste de voorzitter van de Democratische Partij al de overwinning op voor Obama. In drie van de 67 districten laat de uitslag nog op zich wachten. De tussenstand van de getelde stemmen is in het voordeel van Obama. Die komt daarmee op 332 kiesmannen tegen 206 voor Romney. Het Openbaar Ministerie heeft zojuist een eis geformuleerd in de Chipsholzaak. Daar staan twee voormalige rechters terecht. Jeroen de Jager nu. Jeroen, uh, Jeroen wat, is, uh, wat is die eis? Ja, dat zijn de voormalige rechters Westenberg. Uh, tegen hem is vier maanden voorwaardelijke celstraf geëist en 240 uur werkstraf. En uh, de voormalige rechter uh, Pieter Kalpfluis, ook uh, directeur van de NMA, de Nederlandse mededingingsautoriteit geweest. Nee? Tegen hem is twee maanden voorwaardelijke celstraf geëist en 240 uur werkstraf ook. En die, eis, um, uh, die, die, die, die voorwaardelijke straffen zijn geëist vanwege de mijneden die zij volgens het Openbaar Ministerie hebben gepleegd. Bij Westenberg zijn er twee mijneden volgens het OM bewezen, twee van de drie die er uh, hem te lasten waren gelegd. En bij kalpflaas is één mijn-eten... één van de twee die hem te lasten waren gelegd bewezen. En vandaar deze, deze straffen. Vier maanden voorwaardelijk dus. Twee maanden voorwaardelijk voor, voor kalpflaas... en in ieder geval 240 uur werkstraf. En, waar, en waaruit die mijn bestaan? Kun je dat in kort zeggen, Jeroen? Ja, bij... Uh, Westenberg speelt één mijnheid over uh, de vraag of hij al dan niet in het verleden gebeld heeft met partijen in een zaak die hij als rechter onder zich had. Hij, dat is verboden, dat is een doodzonde. Hij zelf ontkent dat. Maar het OM vindt dat dus wel bewezen. Ja. En de andere mijnheid gaat bij beide over de vraag of zij in het verleden meer dan één keer met elkaar privé contact hebben gehad. Zij zeggen zelf, we hebben maar één keer wederzijds bij elkaar thuis gegeten. En uit de bewezenverklaring volgens de o o Openbaar Ministerie blijkt dat ze heel vaak bij elkaar hebben gegeten. En dat rust vooral op verklaringen, en dat is wel interessant, van de ex-vrouw van Pieter Kalpfleisch, die bij de Rijksrecherche heel uh, uh, ontspannen heeft verklaard dat Westenberg heel vaak bij hun over de vloer kwam. Jeroen de Jager, dankjewel voor je uitleg. Ja. Een F-16 en specialisten van het Korps Mariniers zijn tussen Naarden en Weesp aan het zoeken naar een vermiste man. Man van 61 verdween zaterdag aan de rand van een natuurgebied. Smiddags had hij nog boodschappen gedaan in Diemen Zuid. Daarna is niks meer van hem vernomen. Zijn auto is later bij het Nadermeer teruggevonden. F-16 zoekt in het water met speciale apparatuur. Specialisten van het Korps Mariniers proberen de man in de omgeving van het meer op te sporen. Koningin Beatrix opent 13 april het verbouwde Rijksmuseum in Amsterdam. Een verbouwing van het museum werd afgelopen zomer na tien jaar afgerond. Het museum is compleet verbouwd, gerenoveerd, gerestaureerd. Komende maanden worden de zalen ingericht. In het vernieuwde Rijksmuseum zal een vaste collectie te zien zijn... van 8000 objecten die het verhaal van Nederland vertellen... vanaf de middeleeuwen tot nu. Sport. Ajax heeft bekendgemaakt dat oud-doelman Edwin van der Sar kandidaat is voor een directiefunctie. Volgens de voetbalclub zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium. De Telegraaf meldt dat van der Sar zal worden ingewerkt door Zakenman en Michael Kinsbergen. Ajax bevestigt dat er met Kinsbergen wordt onderhandeld, maar wil nog niet zeggen hoe van der Sar en Kinsbergen gaan samenwerken. Komende week hoopt Ajax met nieuws te kunnen komen. Springruiter Gerco Schreuder kan voorlopig weer in actie komen met zijn paard Landen. Dat was een tijd niet mogelijk, omdat er beslag is gelegd... op de paarden van het failliete vastgoedbedrijf Eurocommerce. Zultijster Rabobank heeft nu besloten om de paardenpaspoorten vrij te geven... waardoor Schreuder weer aan de wedstrijden mee kan doen. En daar is hij blij mee. Ja, in, in, uh, natuurlijk mooi, uh, mooi dat ik weer op wedstrijd kan, in ieder geval deze week. En ik uh, okay, ben nu net geland in weer... Uh... Dat is mooi. Kijk, uh, oké, okay, er is nog geen zekerheid hoe alles verder loopt. Maar in ieder geval, deze week, zijn we er uh, voor. Schroeder won bij de Olympische Spelen in Londen met Londen twee zilveren medailles. Dan gaan we nu naar Den Haag, want Michiel Breedveld die ziet daar vast de ministers buiten komen. Michiel, ja, minister Schippers van Volksgezondheid komt op dit moment buiten. Nee. Maar denk je dat het op zijn in zicht is? Nee. Ik kan er echt helemaal geen mededeling over doen. Maar u weet toch wel, u bent erover aan het praten, uh, u vond het zelf ook geen geweldig plan. Uh, denkt u dat het opgelost kan worden? Nee, we hebben er ook over gesproken, alleen het is altijd zo, als je in gesprek bent, dan moet je niet tussentijds mededelingen gaan doen. Dat helpt niet heel erg. Kortom, wat u wel zegt, is dat er een gesprek is om te kijken of het anders kan. Uh, we zijn in gesprek, maar ik kan u verder daarover nog niks melden. Ja, u bent natuurlijk niet in gesprek om het zo te laten. Nee, maar het gesprek is ook nog niet afgerond. We hebben vanmiddag weer een topoverleg. Ik kan er geen mededeling over doen, sorry. Nou, dat was minister Schippers van Volksgezondheid. Een van de hoofdrolspelers in dus het zoeken naar de ja. oplossing. Ja, zij zegt, er wordt dus over gesproken. Maar waar precies over wordt gesproken, wil zij niet zeggen. Dat, ja, de radiostilte, die houdt nog even aan, begrijp ja. ik, Michiel. Nee, wat wij via de binnenlijn, zoals dat dan zo mooi heet, horen... is dat er wel degelijk gesproken wordt over ja, aanpassingen, op zijn minst... Ja. Dat zou kunnen betekenen dat uh, bijvoorbeeld dat percentage van je inkomen... dat percentage wat je betaalt voor die zorgpremie omlaag gaat. En dat de nominale premie omhoog gaat. En dat moet je nee. dan weer repareren met de belasting. Dus een deeloplossing. Of inderdaad die uh, inkomensafhankelijke zorgpremie gaat volledig van de baan. Ja, dan zou de pop aan het dansen zijn. Uh, PvdA wil dan dat er reparatie komt via uh, de inkomstenbelasting. Zodat inderdaad uh, de rekening van de crisis niet eenzijdig op de lagere inkomsten... Ja. afgewenteld wordt. Ja, ze willen helemaal niks zeggen, mevrouw Schipper. Ze klonk daarbij ook wat nors, hè? Ja, maar zij heeft natuurlijk een groot probleem op haar bordje gekregen, want euh, zij heeft ook nog andere argumenten om tegen die inkomensafhankelijke premie te zijn. Ja. Uh, zij en ook haar voorgangers uh, hebben natuurlijk hard gewerkt... om die uh, marktwerking in die zorgsector te krijgen. Ja, en um, uh, concurreren met premies uh, die slechts uh, nominaal 20 euro zijn... is natuurlijk erg moeilijk. Uh, het kost ook uh, werk. Uh, nou ja, kortom, ook inhoudelijke argumenten om tegen dit plan te zijn. En uh, zij was daar in eerdere interviews uh, nauwelijks verhullend over. Dus ik neem aan dat zij blij is als dit. Het dossier van haar bordje af is. Michiel Breedveld, dank je wel. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Het kabinet heeft zich tijdens de ministerraad... die net is afgelopen, dat hoorde u, gebogen over het zorgplan. Bewoners in Wijster die beëindigen de blokkade van een slachtafvalbedrijf... na toezeggingen van dat bedrijf en de gemeente. En de luchtvaartmaatschappij Iberia in Spanje schrapt 4500 banen.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 Goedemiddag allemaal, voetbalanalist Juri Mulder kan zich niet meer vertonen... in het Zagreb na uitspraken over het verkopen van wedstrijden. De baas van Studio Sport, Maarten Noten, reageert zometeen. In het mediaforum journalist Melu van Hintem en Willem Schonen, de hoofdredacteur van Trouw. Het gaat onder meer over de herinvoering van de radio stilte in Politiek Den Haag. Nou, we hebben er net nog weer een staaltje van gehoord... want er wordt weer onderhandeld over de zorgplannen. Gaat u eruit komen? We hebben indringend gesproken over de actualiteit. Kunt u de VV... Ik kan over de inhoud van het gesprek nog niks zeggen. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? Dat is ook een belangrijke vraag. De laatste die aan de bak moet in de Nationale Nieuwsquiz... is Robert Lentelink en die komt uit Deventer. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. We beginnen met de storm rondom de kolom van Luc Koelman in Metro... want die storm is nog steeds niet gaan liggen. Koelman schreef gisteren in de krant een brief aan de ouders van Tim Ribberink... die jongen die zelfmoord pleegde, omdat hij gepest werd. En dat deed hij dan, zogenaamd uit naam van Mariska Orban de Haas. Dat is dan weer de hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. De leidde tot woedende reacties. De hoofdredacteur van Metro heeft hem intussen van de site verwijderd... op verzoek van de ouders van Tim en heeft ook excuses aangeboden. Aan de telefoon is nu Luc Koelman. Luc, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Laat ik eens even met een, uh, gewoon een menselijke vraag beginnen. Hoe is het eigenlijk met jou? Oh, dat is, dat is, uh, dat is liefde, dat vraag. Met mij gaat het goed. Het is, eh, uh, um, ja, gisteren inderdaad een hele lading uh, uh, shit over mij gehad. Maar ook wel uh, positieve reacties. Waarbij het me wel opvalt dat alle positieve reacties, die komen dan per mail binnen. Niet echt, niet echt openbaar, zal ik maar zeggen. Maar uh, ik, uh, ik leef nog hoor en uh, morgen is er weer een dag. En uiteindelijk dan de uh, storm dan weer over. Ja. Um, je, je, uh, je hebt erop gereageerd uh, vandaag ook in de, in de krant met een uh, ja, met een spijtbetuiging. Um, of ja, nou ja, ja nee, eigenlijk ja. geen spijt. Dat, dat, dat staat er ook niet inderdaad. Waarom eigenlijk niet? Um, ja, omdat om ik dat niet heb. Het enige waar ik, wat, wat ik, wat ik betreur, laat ik het nou zo zeggen. Dat is dat deze soort van satire die ik heb gebruikt. Dat inderdaad voor de ouders... Uh, te vroeg is gekomen. En dat, dat, dat snap ik achteraf heel erg goed. Dus waarschijnlijk was het achteraf gewoon beter geweest... om deze column uh, bijvoorbeeld één of twee weken... of wel drie weken later pas uh, te publiceren... dat dan ja, minder impact had gehad op, uh, op de mensen die het, uh, die het lazen. Maar wat ik wel zeker met de column. Dus niet de verpakking, maar de inhoud. Namelijk dat wat Mariska de Haas doet... met haar uitspraken over homo's... dat het eigenlijk hetzelfde is als wat de papers van Tim hebben gedaan. Ja... Kijk, dat, dat is mijn boodschap en van die boodschap heb ik absoluut geen spijt, daar sta ik helemaal achter. Jij zegt eigenlijk, de inhoud, was, de, daar sta ik nog helemaal achter, de vorm had anders gemoeten. Um, nou, dat, dat weet ik niet. Ik denk ik, nee, ik dat alleen het tijdstip was, uh, was fout. Hmm. Het is gewoon, uh, dit was gewoon uh, te ver, zeker voor de, voor de, voor de familie van, uh, van Pim. Dus het tijdstip had, had anders gemoeten. En de, de vorm, ja, ik vind, ik vind hem wel oké okay, hoor, want... Als, als ik merk dat uh, de ouders van Tim zeggen van er moet een eind komen aan pesten en buitensluiten... en vervolgens zie ik Mariska de Haas op privé niks anders doen met de uitspraken dan homo's pesten en buitensluiten... dan vind ik die link, zeker ja, creatief gezien, helemaal niet, uh, helemaal niet verkeerd die ik heb gelezen. Hmm. Uh, en wat dat was het foute moment. Die Mariska de Haas uh, schijnt zelf te zijn ondergedoken. Uh, ja, wat, wat, vind je daar nog iets van? Uh, nou, ik, ik vind het heel erg als zij, als zij wordt bedreigd en daarom moet, uh, moet onderduiken. Maar laten we duidelijk zijn, ik bedreig haar niet. Ik weet niet welke maloten dat wel doen, dus dat, dat, dat vind ik niet dat dat mijn, uh, mijn, uh, ja, mijn schuld is, laat ja. ik het zo zeggen. En jijzelf, heb, ja. heb je een veilig plekje opgezocht of is dat niet nodig? Nou, ik... Ik zit gewoon thuis hoor, en uh, ik zou voor de grap kunnen zeggen dat hier drie pelotons en één in de straat staan, maar uh, <laughs> het is er ook wel rustig hoor, in het hofje waar ik woon, en ik denk dat het bij, bij de barisco ook rustig is, als ik heel eerlijk ben. Maar, maar ik, ik begrijp wel dat het voor jou toch consequenties heeft want je zou naar een literair festijn gaan in Rotterdam, uh, dat gaat niet door. Nee, dat, nee, dat klopt, dat, dat uh, gaat niet door, want uh, ja... Uh, ja, ze, ze, zijn, ze zijn heel bang dat ze mijn veiligheid niet kunnen garanderen. Ja, daar heb ik eigenlijk op geantwoord dat ik heel goed mijn eigen veiligheid kan garanderen. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat ze heel bang zijn dat rel het, het feest gaat overschaduwen en dat het CDM wat is die rare dingen gaat roepen. En het is, ja, ze, hoe klein het risico ook, zullen ze het risico niet, uh, niet lopen. Dus, uh, ja, ik ben, ik ben bedankt, dat ja. klopt. Ja. Dus even stilzitten, nog even naar Metro. Hè. Die in eerste instantie zeiden dus ze van nou, ja, een columnist bij ons heeft alle vrijheid om te schrijven wat hij wil. Uiteindelijk toch excuses gemaakt. Ook verwijderd, uh -huh. hè, die, die column, op, op verzoek van die familie. Kan je daar achter staan? Um, nou, kijk, ik, ik, ik, ik schrijf geen column uh, in de hoop dat hij verwijderd wordt. Dus ik vind het, ik vind het wel teleurstellend dat hij verwijderd is, maar... Ja, dat zou je eigenlijk aan de Metro zelf moeten vragen, want ik weet niet welke, welke overdenkingen ze allemaal hebben gehad bij het verwijderen van die kolom. Of het er inderdaad alleen is geweest, hè? het verzoek van de familie, of dat er ook andere zaken speelden, hmm. dat, dat weet ik niet. Maar, maar laat ik het dan anders vragen, voel jij je ja. gesteund wel door de hoofdredactie dan van de Metro? Ehm... Um, nou ja, het, het liefst had ik denk ik wel gehad dat ze hadden gezegd van, uh, nou hè... Het is nou zoveel jaar geleden dat Evert God is, uh, is, uh, is vermoord. Mm -hmm. En wij staan helemaal voor de, voor de, voor de vrijheid van het, uh, van het woord. En dat uh, blijven we aanhangen. Aan de andere kant, dat zij zeggen van... Nou, de ouders van Pim die hebben dit verzoek gedaan en wij honoreren dat verzoek. Ja, ik kan het er niet hartstikke mee oneens zijn of dat heel graag afkeuren. Metro heeft zijn eigen, ja, zijn eigen afwegingen gemaakt. En ik was ook mijn eigen afwegingen. Ik zal de kolom niet van mijn eigen sluit verwijderen bijvoorbeeld. Maar dat Metro dat wel doet... Ja, dat, dat, is verder, dat is verder hun beslissing en ja. dat, dat, dat is hun ding. Jij blijft ook columnist bij, een... bij Metro, Luc? Uh, ja, ik weet het. <laughs> Je weet het dood. Maar uh, goed, ja, iedereen, heeft, iedereen heeft, ja, Metro en ik hebben blijkbaar ook wel hun een, een eigen, een eigen belangen of hun eigen afweging. En het contract dat ik met Metro heb, is dat ik elke week een troon aanlever en wat ze daar vervolgens mee doen, dat ligt er weer een beetje maar ik heb het natuurlijk liefst dat zij de publiceren en niet van de feiten halen en er helemaal achter staan, dat klopt. Ja. Dus uh, maar ik weet ook niet hoe de toekomst loopt, maar ja. dat we zullen we zien. Ja. Ja, ja, want ze hebben ook nog niet gezegd van, uh, nou Luc bedankt voor al die jaren, uh, nee, maar nee, dit nee, was. het. Nou, dat zijn we niet uh, te spraken oh, okay. uh, Kom gauw weer eens een keer hier live langs, zou ik zeggen. Dat lijkt me leuk. Hoi, En sterkte. Ja. Okay. Luc Koelman is dat, want hij zit ook in onze mediaforum. Um, we gaan door met de Telegraaf Mediagroep. Hij heeft de winst flink zien teruglopen. Over het derde kwartaal ging die netto-winst op jaarbasis met 70% naar beneden. En dat komt vooral doordat er vorig jaar juist veel meer winst werd gemaakt. De Duitse zender Pro7 einds, die onder TMG valt, bracht toen eenmalig veel geld in het laadje. De inkomsten uit ...zijn dit jaar wel erg afgenomen. TMG wil de komende tijd vooral gaan inzetten op online-diensten... ...zoals apps en video's. Een lek bij militaire elite-eenheid in de VS. Zeven Navy SEALs hebben geheime informatie doorgespeeld... ...aan de makers van een videospel... Volgens de Amerikaanse nieuwszender CBS waren de Seals betrokken bij de actie tegen Osama Bin Laden in mei vorig jaar. Die actie kan straks in het videospel worden nagebootst. De bestrafte Seals krijgen twee maanden maar de helft van hun salaris uitbetaald. Ja, dat is dan voor het uh, plichtverzuim en het lekken van geheime informatie. Voetbalclub Dynamo Zagreb overweegt juridische stappen tegen voetbalanalist Juri Mulder en tegen de NOS. Mulder twijfelde aan de integriteit van de spelers van het Kroatische team. Kijk hier, waar, waarom ja. springt hij er zo naartoe, die keeper? hoeft helemaal niet. Dat, dat, dat doet geen keeper dit. Die zijn gewoon collectief weer naar een wetkantoortje in uh, Zagreb gegaan... Hm. en gaan morgen daar weer heen. Te in. En uh, in te een, kersen. Een, uh, ja, in een een uh, bedragje. Ja, Mulder heeft dus zo zijn bedenking over de nederlaag van de Kroaten... tegen Paris Saint-Germain dinsdagavond. Maarten Noter is de hoofdredacteur van NOS Studio Studiosport. Uh, goedemiddag. Maarten, wat is jullie reactie op het feit dat ze nu naar de rechten willen? Ja, ik heb het uh, wederom. Zakerheb verbaast ons opnieuw. We hebben uh, met verbazing gekeken hoe ze die wedstrijd tegen uh, Paris Saint-Germain speelden. En nu verrassen ze ons weer. Uh, wij, rijden, wij zijn er niet echt van in de war. Maar die opmerking komt wel ergens vandaan, neem ik aan. Ja, dat is het punt. En ik snap ook wel dat Zakerheb daarom zo reageert. Er is eerder een verdachtmaking geweest toen Zagreb in de pool bij Ajax zat en de laatste poolwedstrijd met 7-1 verloor van Olympique Lyon, ook alweer Fransen. En um, toen ging dat op een dusdanige manier dat mensen zeiden van, hé, hey, is dit wel uh, helemaal gewoon? Er was een knipoog van een verdediger van Zagreb naar een speler van Lyon, uh, toen hij hem net vrije doorgang had verleend. Nou, daaraan heeft Juri uh, uh, gerefereerd in ons Champions League programma. En niet meer dan dat, hij heeft uh, zeg maar met een... Ik heb uh, daar even over gehad toen hij opnieuw een speler wel heel makkelijk over een bal zag duiken. Kroaten hebben gewoon geen humor. Uh, ik denk dat ze het wel heel erg uh, serieus nemen. en Het zou goed zijn als ze eerst eens even kijken in welk verband het gezegd is. Maar ik vind hun reactie wel veelzeggend. Ja. En, en het is gewoon ook de vrijheid van zo'n analist. Want uh, Juri Mulder zit daar als analist uh, uitgenodigd door de NOS. Dan mag hij gewoon dat soort dingen ook zeggen vind je. Ja het is een goede vraag hoor. Want uh, nee mensen kunnen bij ons niet alles zeggen. Uh, Jury zit daar namens ons, spreekt er ook namens ons... maar vooral ook omdat hij Jury Mulder is. Dus uh, Wij zijn aan de ene kant de koninklijke NOS, dus je moet je wel gedragen. Maar Jury is Jury en hij zit daar omdat hij nou juist een mening heeft die wij willen horen. Ja. Nou is het dreigen met juridische stappen, dat horen we heel vaak. Uh, heb je al iets gehoord uit Zakenreep? Nee, nee, ik ben uh, vanmorgen direct naar de brievenbus gelopen, niets nog. Nee, en je ziet het met vertrouwen tegemoet allemaal. <laughs> dat hoor je dan te zeggen, hè? Ja. ik zie het vooral met belangstelling tegemoet. Oké. Okay. Uh, dank voor de snelle reactie. Graag gedaan. Het kan uh, goed zijn voor je carrière, maar het kan ook helemaal misgaan... meedoen aan een reality-programma op tv. De Britse politica Nadine Dorries vertrok naar de jungle... voor het programma I'm a Celebrity. Get me out of here. Haar doel, in de rimboe, gevoelige politieke onderwerpen... als abortus op de kaart zetten. Haar partij, de Engelse Conservatieve Partij is dat... is daar niet zo blij mee. I sometimes think the Deputy Prime Minister would like to send me to a jungle in Australia for a month. When I heard that the, uh, that the honourable member for um, Mid-Bedfordshire had been sent to a jungle to eat insects, uh, I thought this indicated a new disciplinarian approach in our Whip's uh, office. I'm beginning to have quite a lot of sympathy with the honourable member for Mid-Bedfordshire. Uh, Ja, Doris is nu door haar partij geschorst. Ze zou nu overwegen om als ze thuis komt over te stappen... naar de UK Independence Party. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Melou van Hintem, journalist, publicist, werkt onder meer voor de Volkskrant. Willem Schoon is de hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Gelukkig hebben wij politici die druk zijn met heel andere zaken. <laughs> er is een te doen in Den Haag. Als daar nieuws vandaan komt, dan horen we dat trouwens. Want Michiel Breedveld staat nog steeds bij die deur van Algemene Zaken. Um, laten we het toch even hebben over uh, dat verhaaltje net met uh, Juri Mulder. Um, uh, Willem, ik weet niet hoe goed jij het voetballen volgt, maar wat, wat vind je daarvan? Nou, ik vind dat die, in, in zo'n soort programma moet je zoiets kunnen zeggen. Want het is een beetje uh, de, de borreltafel over voetbal. Hè? Dat is toch een beetje de formule. Dus dat moet je ook niet, niet te informeel maken. Het probleem is denk ik dat, dat uh, dit soort dingen... We merken dat in sommige artikelen ook. Die belanden soms via allerlei omwegen... of via internet of via chats... of Facebook of Twitter... Uh, in een ver land. En ja. worden dan helemaal niet meer in, het, in, in de context van zo'n programma gezien. En dan gaat het mis. Ja. Want je vraagt je inderdaad af hoe die Kroaten... die zitten vast niet al die uitzendingen van Studio Sport Nee, kan niet. Dus dat is er, heeft ergens rondgezworven op het net. Ja. Hij is opgepikt. En, en uh, zonder uh, de formule van het programma te kennen. Maar ik vind dat in zo'n programma moet je... Het is een beetje een napraten over de wedstrijd. Dus dat moet je... Maar moet je het je nou eigenlijk dat het niet serieus is? Hij zegt het wel, maar... Dat, dat zeg je nu Het is een kwinkslag, Het is gewoon een grapje. Het is, het is een kwinkslag, ja. Dat dat dat is, zegt, het zegt het over is een beschuldiging... Die, die, die, die, die, die, die tegenover in de rechtszaal staande zou kunnen houden. Ja, er zit een voorgeschiedenis aan, hè? Want de vorige Champions League-ronde... zaten uh, zat, zat, zat die kwartige ploeg bij Ajax in... en die verloren toen eens met 7-1... Dat dat op dat moment handig was. Sowieso, ik moet zeggen, ik volg het voetbal niet op de voet. Mm. Maar ik heb wel begrepen dat er uh, al veel meer onderzoek al is gedaan naar omkoopschandalen in het voetbal. Zeker. En ik denk meer als je, als je het in die context trekt dat je misschien wat voorzichtig moet zijn met wat je zegt. Als het iets zou zijn, weet je, als het helemaal niet zou spelen en je zegt dat bij wijze van grap, van nou zeg, het lijkt wel alsof ze. Maar ik denk dat als je het in het licht ziet van wat er in, in het voetbal aan de gang is wat dat betreft, dan kan ik me voorstellen dat ze een wat andere lading krijgt, zo'n opmerking. Mm. Maar goed, aan de andere kant is ook wat Willem natuurlijk zegt. Zit daar een beetje na te babbelen over zo'n wedstrijd. Ja. En dan, Dat gebeurt in een voetbalkantine waarschijnlijk ook. Dan zeggen je, dat oh, die wedstrijd zou overkocht zijn. Die ja, man die uh, dan gewoon over de bal heen. Ja, <laughs> ja maar jongens, dat is toch, het is toch wel een verschil, mag ik hopen, als het gaat om professionaliteit en beroepsgeer met de voetbalkantine en een serieus programma op televisie? <laughs> nee, of ja, heb ik het, mis... het, is, het, is, het is in die zin niet echt een helemaal 100% serieus programma. Er wordt, er wordt niet geen wetenschappelijke analyse van, de, van die wedstrijd gegeven. Dus dat is de mannen die verstand van hebben voor voetbal, zijn altijd mannen. Die zitten gewoon even na te praten. En die kunnen ook zeggen van, ja, die, die, die keeper heeft van gisteren al te veel geborreld. Of die heeft niet goed geslapen. Of die uh, zijn over zitten dicht. Of uh, weet je. Nou ja, dat zijn opmerkingen moeten gemaakt kunnen worden. Ja. Ja, ja, dat van wordt van wel een... heel lastig hoor. Nee, vind ik van een andere orde. Maar ik denk, nogmaals, ik denk als je. Uh, als je nagaat dat er wel onderzoek gedaan wordt naar om omkopsschandalen in het voetbal. Dan moet je misschien, als het om dit ene onderwerp gaat, het wat voorzichtiger formuleren. En dat iemand slecht slaap heeft, kan je volgens mij altijd wel zeggen. Dat is niet zo erg. Nou, Ze wachten met belangstelling die uh, juridische stappen af van uh, de ploeg uit Zaken heb, uh, We gaan het wel merken als, als er echt wat van gaat komen. We gaan zo meteen doorpraten. Onder meer ook over de column van Luc Koelman en, uh, en uh, ja. Wat hij daar nog net even over heeft gezegd. Uh, en uh, natuurlijk de radiostilte, want die is heringevoerd in de politiek Den Haag. Eerst het laatste nieuws. En misschien komt dat wel uit Den Haag. Hier is al mee. Radio 1, het NOS-journaal. Nieuwe kabinet heeft vanmorgen tijdens de eerste ministerraad gesproken over de zorgplannen. Het overleg is afgelopen, maar na afloop wilde niemand iets zeggen. Het enige dat minister Schippers zei na afloop net om tien over twaalf. We zijn nog in gesprek. Bronnen rond het kabinet melden aan de NOS dat VVD en PvdA het plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie misschien helemaal willen schrappen... en nivellering volledig via de inkomstenbelasting willen regelen. In het Drentse Wijster hebben actievoerende bewoners hun blokkade bij een slachtafvalverwerker opgeheven. Omwonenden hadden de toegangspoort van de fabriek gebarricadeerd omdat ze de stank beu zijn. De actie werd beëindigd nadat de burgemeester van Midden-Drenthe een geuronderzoek had aangekondigd. Hij heeft de fabriek vier weken de tijd gegeven om het probleem op te lossen. En ook gaat nu een installatie van het bedrijf een week dicht om te kijken of dat de oorzaak was. En elf leden van de mobiele eenheid in Groningen... proberen via de rechter geld te krijgen voor de schade die ze hebben geleden... na de rellen in Haren. Volgens een inspecteur van de regionale eenheid Noord-Nederland... hebben de zogeheten Facebook-rellen een groot deel van de mobiele eenheid aangegrepen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en droog. Vanmiddag breekt vanuit het zuiden voorzichtig de zon door. Maar in het noorden blijft het nog een tijd grijs. De temperatuur stijgt naar zo'n 11 graden. En er staat een matige zuidenwind... Vanavond neemt de bewolking weer toe en later op de avond en vannacht kan wat regen vallen. Morgen wordt een overwegend bewolkte dag met in de middag een paar lokale opklaringen. Overdag blijft de neerslag beperkt met plaatselijk wat lichte regen, maar in de avond trekken vanuit het westen buien over het land en neemt de neerslag toe. De zuiden- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en het wordt ongeveer 12 graden. Zondag volgt een lichte weersverbetering en laat de zon zich vaker zien. De kustprovincies maken kans op een bui, maar in de rest van het land blijft het waarschijnlijk droog. Maar de temperatuur verandert weinig, met maximaal van 10 of 11 graden. En dit is de ANWW-verkeersinformatie met een file op de Ringweg Amsterdam, de a 10 Zuid, in de richting Den Haag. Daar staat tussen Knop het Amstel en knopen het Nieuwe Meer 4 kilometer de opruimwerkzaamheden. Bij knopen het Nieuwe Meer is de rechte ook afgesloten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum vandaag met Willem Schone, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. En Melo van Hintum, journalist en publicist. werkt onder meer voor de Volkskrant. Um, ja, Luc Koelman, we hadden hem net even aan de telefoon. Hij zit vaak op jullie plek ook in het mediaforum, dus we kennen hem een beetje. Um, uh, er is een hoop gedoe over zijn, zijn column in Metro van gisteren. Uh, jullie hebben hem allebei gelezen. Melo, uh, wat vind je ervan? Ik vond het echt een afgrijzelijke column. Ja, en uh, ik snap echt, ik snap niet uh, hoe hij, hij... Hij zei zo net hè, dat hij het ongelooflijk logisch vond... de verbindingen die hij uh, maakte. Dat vind ik ongelooflijk helemaal niet. En wat ik ook niet begrijp is dat hij kelling de behoefte heeft... als columnist om over de rug van een, uh, een dode jongen... en zijn radeloze ouders uh, te scoren. En wat ik helemaal niet begrijp... is dat hij nu denkt dat het een kwestie van timing is... en dat over een paar weken, als de boel een beetje gezakt is... dat de ouders dan wellicht zijn satire zullen begrijpen. Ik, bedoel, ik weet niet of hij ooit enige zelfmoord in zijn omgeving heeft meegemaakt. maar Wat voor impact dat heeft. Dat is echt niet over een paar weken een beetje gezakt, hoor. Mm. Dus zeker niet als het je eigen kind is. Ik snap, ik snap niet dat hij die afweging zo heeft gemaakt. En ik snap ook niet dat ze bij de metro... met z'n allen collectief hebben zitten slapen en het hebben afgedrukt. Ja. Want, want hij zegt eigenlijk van dat hij juist aan de kant van die ouders staat. Hè? Hij, hij, heeft, hij heeft iets gedaan met de oproep van die ouders. Van, uh, kijk nou uit, want dit kan uh, pesten, kan leiden tot, uh, tot, uh, ja, tot zelfmoord in dit geval. Uh, daar moet wat aan gedaan worden. En hij gaat dus aan de kant van die ouders staan en zegt zo: Mariska de Haas, die in allerlei programma's verschijnt. roept ook gewoon dit soort dingen en die krijgt daar gewoon een, een, een platform voor. Dat is wat hij aan de kaak wilde stellen. Ja, maar, ja, maar dat maar... is toch een heel rare manier. Nou, jij wil er misschien wat over zeggen. Maar... Ja, ja, ik ben het met een je eens hoor. Want ik denk dat het is gewoon ontoelaatbaar je, Want ja, hij zegt dan dat te doen in het belang van die ouders. Maar hij gebruikt ze eigenlijk om de deur in deze vorm te gieten. Gebruikt hij hun uh, mensen die net een kind hebben verloren gebruikt hij in de strijd tegen, uh, tegen, tegen Maris Orban de Haas. Ja, dat vind ik heel raar, dat, is, dat je de mensen op die manier gebruikt. En zeker op zo'n moment, maar dat, dat is, vind ik on, on, onmenselijk, kan je niet doen. En er is er iets anders wat hier misgaat. En dat is dat hij, dat hij zeg maar, uh, in, in de, door de vorm die hij kiest... Ja. Hij schrijft het onder de naam van Maris Orban de Haas. Dat, dat is dan een satirische vorm, zeg maar. Maar je weet, als, uh, als kranten maken, als het goed is... weet je dat dat altijd bij een deel van de lezers zo niet zo begrepen zal worden. Dus als, satire, als het satire is en je kiest voor zo'n extreme vorm, dan moet je er eigenlijk een etiket op plakken, bij wijze van spreken. Want je weet dat er een deel van de lezers is... Ik bedoel, 99% leest het, leest het zoals het bedoeld is, waarschijnlijk, misschien... Maar er is altijd een deel van de lezers die denken dat het echt van ja, is. Nee, dat ben wat... ik niet met je eens. Want ik vind het, dat, dat kan je hem niet verwijten. Want dat heb je altijd, dat mensen slordig lezen. Ik merk het zelf met mijn eigen columns ook. Ja. Die krijgt soms verwijten onder oren. Waarvan dan blijkt dat de mensen de vierde alinea niet hebben gehaald. Want daar ja. staat dan gewoon al in hè, wat, wat, wat ze mij betogen. Dat, dat vind ik echt nee. Dat, dat kan je nooit voorkomen. Hij heeft die vorm gekozen. Het was heel duidelijk als je de hele column las. Ja, maar als, als, jij een een naam, als jij een stuk onder een andere naam. En dan moet je toch rekening houden met het, met het effect... dat sommige mensen zullen denken dat het echt van die andere is. Nou, nee, het was op de plek van zijn column, zijn foto stond erbij. Nee, dat vind ik niet. Nee, nou ja, Maar goed, nee. het blijkt wel dat, het, dat het wat, wat, wat Willem beschetst... dat gebeurt dus in de praktijk. Ja, Want die mevrouw is altijd. zelfs ondergedoken nu. Ja, maar dat is ook verschrikkelijk. En ik bedoel, ik, ik, ik, ik twijfel niet... Uh, ik, ik denk ook niet dat uh, Luc Koelman hier slechte bedoelingen mee, uh, mee had uh, verder. En hij zal dat verder ook niet willen. Hoewel ik het ook weer heel merkwaardig vond... dat hij net aan in het telefoongesprek zei... dat hij dacht dat het maar met haar veiligheid ook wel mee zou vallen daarmee toch weer suggererend dat zij weer staat te liegen en te bedriegen... en dingen doet die ja. hij, waar hij geen hoog pet van op heeft om het vriendelijk te zeggen. Het is, het is nou zo vreemd. Want, dat... want hij zegt ook niet echt dat hij spijt heeft. Hij staat het nog steeds achter de inhoud. Hij betreurt het dat het te, te snel is geweest. En, en dat is eigenlijk wat hij zegt. Had hij meer, uh, meer door het stof moeten gaan, vind jij? Ja dat, ja, dat vind ik absoluut. Maar goed, ik vind, ook, ik vind ook vooral dat hij eerst toen hij hem af had... die afweging had moeten maken van ja, wat ben ik hier nu eigenlijk aan het doen? En vervolgens had die redactie dat moeten doen. Dus er zijn allerlei al, ja. al dat soort uh, filters, zeg maar, die zij hebben kennelijk uh, niet gewerkt. Ja. En Ik hoor ook wel, er is ook zo'n uh, discussie op Twitter van... ja, nee, maar het, het vrije woord en het gaat om het vrije woord ja, maar ja, dus... uh, enzovoort. Maar dat is, dat is natuurlijk een beetje onzin, alsof je in naam van het vrije woord... Zeg maar alles maar zou kunnen afdrukken. Nee, zeggen mensen dan weer. Maar neem de grenzen van de wet in acht. Maar dat is natuurlijk een ongelooflijke, minimalistische... en kale ja. manier om naar je stukken te kijken. Ja. Willem, even naar de hoofdredacteur. Jij bent ook hoofdredacteur van Trouw. Zo'n uh, so, so, so column, die was bij jou niet in de krant gekomen. Nee. En als het wel was gebeurd, dan was het echt een ontzettende fout uh, geweest... Van, uh, van de redactie. was uh, net ook eens gezegd. Die, ze hebben zitten slapen, denk ik ook. Ja. En als dat niet zo is, dan, uh, dan, uh, dan is het nog iets veel ernstigs. Dan al. Maar dat zou, dat zou, als hij wel in de kant komt, dan... Ik had hem ontslagen. Echt waar? Ja, ja, ik had hem ontslagen, ja. En ik vind de verweer van beide kanten, zowel van Koeman als van Metro, heel halfslachtig, hoor. Hier ben ik het trouwens ook niet mee eens. Je zegt, ik had hem ontslagen. Ik denk uh, dat uh, iemand daar bij Metro had op moeten letten. Die had een dringend beroep op hem moeten doen. Moeten zeggen, we willen graag dat je dit nog een keer overweegt. Mm -hmm. En vervolgens zou ik hem dan, denk ik, toch de keuze hebben gegeven. Jij, we hebben jou die ruimte gekregen, die benut je op deze manier... We drukken hem af, maar het is wel de laatste keer. Hmm. Dus de keuze is aan jou. En ja, daar zou je ja, ook dat... rotzooi over gehad hebben. Maar ja, die rotzooi is er nu ook. Ze maakt niet veel ja, uit. Maar Willem, dat gaat wel ver wat jij zegt. Want uh, ja, ik dacht ook dat de kolumnisten in die zijn heilig waren... dat die in principe alles kunnen doen. Is ook zo, tuurlijk. tuurlijk. En, die, en die vrijheid van columnisten die nodig hebben, die is heel groot. en Die moet ook groot zijn, zo groot mogelijk. Maar door, door deze, deze vorm te kiezen, op dit moment met deze betrokken in deze zaak... Nou, dan, weet je. dan weet je dat je mensen echt ontzettend En nog even, even naar, de, de, naar de krant zelf. Hè? Want uh, in eerste instantie hebben ze geloof ik getwitterd van... Ja. Uh, lees, lees allemaal uh, die brief van... Uh, ze hebben eigenlijk een soort, soort advertentie via de sociale media naar buiten gedaan. Uh, dus eigenlijk dus stonden ze aan de kant blijkbaar van de kolom. Dus ze wisten ook wat daarin stond. Uh, nou, vervolgens zeggen ze van... Uh, onze columnisten die, die staan op zichzelf. Maar ja. we, we drukken dat af. En nu uh, ja, laten ze hem toch een beetje vallen, denk ik. Ja, en dan bieden ze, bieden ze uh, excuses aan aan de ouders die ja. zich gekwetst voelen. Maar ze trekken er niet de consequenties uit. Ze hebben, hij de column niet, column de he? ze hebben de kolom ook teruggetrokken. Ze hebben de kolom ook teruggetrokken. Ze hebben van de site gehaald. Maar goed, ze hebben ook op de site gezet van uh, ja, uh, de inhoud van de kolom is voor de rekening van de columnist, niet voor de krant. Dat vind ik toch te ver gaan, hoor. Dat is niet waar. Tuurlijk is een, er moet de vrijheid van de columnist uh, maximaal zijn. Maar het is niet zo dat je zelf kunt zeggen, ik ben gewoon niet verantwoordelijk voor wat er in die kolom staat. Dat is niet waar. Dat, dat kan een, niet. dat nee, nee. vind ik niet. Melo? Ja, nee, dat vind ik, vind ik dat. dat en wat ik zei van gisteren, heb ik ook met een aantal mensen... zo'n discussie gevoerd over die, die, het, het vrije woord... en die vrijheid van die columnist. Zeg ik, nou, Hij kan het prima op zijn eigen blog publiceren. Hè? Ik bedoel, dat, niemand zal dat verbieden. Maar de vraag van een krant is natuurlijk... wil je dit een podium geven? En natuurlijk mag je daar eisen aan stellen... want anders zou je alle baggen kunnen afdrukken... en iedereen die overal elke column, kranten maken... daar toch ook een selectie in... Die, columnisten van de krant hebben een vrijheid. Maar tegelijkertijd zijn ze ook een soort visitekaartje natuurlijk voor de krant. De manier waarop een krant zich wil profileren. Nou, Wil je op deze manier profileren? Metro kennelijk wel. Het zou mijn keuze niet zijn. Ja, Goed. Euh, nou, euh, dat is dat eerst. Dan naar de radiostilte. Iets heel anders. Hmm. Uh, VVD en PvdA die hebben uh, ja, gisteravond uh, heel lang topoverleg gevoerd. Allerlei hotshots van die partijen. Om toch maar eens te kijken naar die zorgpremies. Want uh, daar is het hele land over in Rep en Roer al een hele week lang. Um, dus er is eigenlijk een nieuwe radiostilte afgesproken. We net ook een stukje, Schippers komt naar buiten, zegt eigenlijk helemaal niks. Nou, daar zijn we weer, Melo. <laughs> Kunnen we weer bij de deuren gaan staan? Wat vind je ja, ervan? Kunnen we bij de ja, ik vind er twee dingen van. Ze hebben het, ze hebben het allemaal veel te snel gedaan. Hè. Dat zag er natuurlijk heel daad, daadkrachtig uh, uit. En nu zie je dat dat ouderwetse polderen en die stroperigheid... waar iedereen zo tegenaan loopt, uh, dat, dat, dat die de functie heeft... dat iedere politicologie natuurlijk eigenlijk wel kan vertellen... Uh, om ervoor te zorgen dat je heel veel draagvlak creëert. Je ziet ook dat al die organisaties uit het verleden... die allemaal nergens meer verstonden... die blijken nu eigenlijk toch wel voor heel veel groepen mensen op te komen... en, uh, en uh, te proberen zo uitgewogen mogelijk uh, besluiten uh, te houden. Dat is één ding. Dat ze nu niks willen zeggen. Ja, dat begrijp ik wel. Wat ik niet begrijp is uh, de hele hyperige en heigere manier... waarop uh, de media daarover uh, berichten. Ze hebben niets te zeggen. Punt. Heb jij het ook iemand bij die deur staan en uh, willen? Of ja, niet? we houden het wel in de gaten. Maar niet zoveel als, uh, als Hilfstum, hoor. <lacht> hey, maar, uh, Nee, Maar we hebben, we, hebben iemand, we hebben iemand staan. Maar die meldt niks als er niks te melden valt. Nee. Dat zou ik dus ook doen. Vind je je moet... dat, want, want zij zegt eigenlijk, van, dat zeg jij eigenlijk. Van, uh, dat is een beetje onzin om daarbij zo'n deur te gaan staan. Er komt, nou, je is zegt... dat... ongelukken als je niet uitkijkt. Is, uh, en zeker, als je, je weet gewoon... als je. 20 jaar journalisten in elkaar zet en op een plek waar niks gebeurt. Jij ja, is een niks te ja, ze Dan, gaan geen sudokus maken. Na een nee. half uur is er een, is er een verhaal dat ja. iemand uh, een, iets, een woord laat vallen of zo. Dus dat, dat, dat effect moet je altijd erg, erg op de dag zijn. Dus er kunnen ongelukken gebeuren. Het kan gebeuren dat ja. iemand uh, die daar in de kamer zit naar de wc gaat en dat wordt bericht dat hij de onderhandeling heeft verlaten. En uh, met grote nou, hebt is Ja, Daar heb je dan wel weer heel weinig vertrouwen in. Of nou, laat het positief voor me. Je groot vertrouwen in de vanziende verbeeldingskrachten uh, van uh, de collega's. Ja, daar nou, nou, nou, ja. ja, moet ja. je een verhaal moeten leveren. Max Verwezen ja, ja, ja. heeft hier een tijdje terug gezeten. Die zei: Ja, wij zitten daar ook te wachten. Allemaal met z'n allen. En dan zei Nou, wie zou er in. Nou, wie denk je dat er op defensie komt? Ja. En voor je het weet, staat zo'n verhaal. Maar er zijn er ook komen. veel ja. te veel. Er, zijn, geloof, er lopen ook meer journalisten daarom dan de Kamerleden zijn. Hè. Dus dat is op zich al een vraag. Het ja, gebeurt onder een stolp, dat weet je. Dan kunnen dat soort dingen gebeuren. Maar goed, maar laat nee, dat toch nee, nee, even, even opnemen voor mijn audiovisuele collega's dan. Want ja, als, als er als wat gebeurt, meer... dan, moet, nee, maar dan moet je er, dan er dan ook je snel opzetten. bij zijn. Nou, goed, ja, maar goed, een krant nee, heeft het laten wacht. Je moet er wel staan, nee, maar laten we een laat dan de regel afspreken van als er niks te melden, van, meld dan. Ja, ja. Dit je maakt een fout. Je zegt niet dat er niemand moet staan. Zeg alleen maar dat er helemaal geen behoefte aan is om dan in het journaal, boring en dan ja, ja, ze zitten binnen. Ja, ja, ze zit nog steeds binnen. Ja, hier staat de auto van ja. En die zit ook binnen. Ja, ja. Nee, dan ga je naartoe. Ze Binnen, Ja, ze zitten nog steeds binnen. Ja, heb je iets gehoord? Nee, dup, terug. We moeten er denken wel niet staan. Dat luister, maar wij en... hoeven niet meer lastig gevallen te worden, snap je? Wij maar... willen gewoon nieuws hebben van, van, van jouw collega's ja. en geen, ge, uh, geen uh, geklets. Nee, en dat is geen kansjournalistische ding, hoor. Je moet gewoon kijken naar de behoefte van je luisteraar en je, en je lezer. Ja, misschien is die behoefte er wel juist nee, om. om op wil gewoon de wat eruit komt. Dus we ja. ja. wachten tot het moment dat ze eruit zijn en vertellen wat de conclusie is. Ja, dat kan ons dat Het zou trouwens wel ver gaan als ze het helemaal van tafel halen, moet ik zeggen. Dat is even weer inhoudelijk. Ja, ja nu gaat het over dit. Ja, maar dan stort het hele, dat hele plan stort er in elkaar, dat hele huis. wat nou ja, maar keer, De, de, de afgelopen tien dagen is echt wel een, een case study voor, voor. Maar dan kun je alweer wat er dan weer gebeurt. Want dan krijg je weer de roep van al die mensen die zich staan te vervelen dat er toch maar nieuwe verkiezingen moeten komen. Want dan kijken ze weer naar de peilingen. En dan zijn er eigenlijk de ja, er peilingen. Dit zijn al informele verkiezingen. En dan krijgen we dat krijgen we straks natuurlijk ook nog allemaal. Dat het toch maar beter is dat we weer opnieuw naar de stembus gaan. Dan komen we dan nou ook wel weer doorheen, maar. Pfft. Nee, maar als je nu zou zeggen, van ik haal die hele, die hele her, nivellering via de premie helemaal weg... en ik ga het alles via de inkomstversing doen... dan moeten we bij al die VVD's het, dus het hoogste tarief weer naar boven. Hè, naar 60 ja, of zo. Komen ze ben je nog slechter uit misschien. Ja, dus dan heb je de volgende ramp zelf Dat zou het beste idee zo zijn Maar Waarom doe je niet gewoon twee stappen terug en dan over een jaar weer een stap vooruit? Met hetzelfde plan. Dat is toch En dan een goed plan maken. Er zijn nog gedoceren. Als je 16 miljard ergens vandaan wil halen, dan zou iemand ook moeten betalen. Dat is nou helemaal zo. Ik zeg maar, dit is nog maar één dingetje volgens mij komt er nog veel meer. Uh, waar, waar ook weer alle andere achterbannen niet uh, blij mee zijn. Um, dank voor jullie uh, bijdrage aan dit media-forum. Melo van Hintum en Willem Schone waren dat. Dank je wel. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan uh, snel door naar de andere kant van de tafel, want daar zit hij klaar. Robert Lenteling, 32 jaar uit Deventer. Uh, want um, het kan wel zo zijn dat we op vrijdag een beslissingsronde krijgen. Het kan zo zijn. Kan altijd. Uh, 72 punten namelijk, dat is de hoogste score gisteren neergezet. En als jij diezelfde score neerzet, dan moeten we uh, een shoot-out doen. Oftewel beslissingsronde. Ja. Ik begrijp dat jij uh, ook iets met de radio doet. Ja, nou ja, ik ben jongerenwerker. En uh, met ons werken wij een eigen radioprogramma... bij, uh, bij de lokale omroep uh, in de gemeente Helmond. Dat klopt. Kijk aan. En wat, wat doe je dan in het programma? Wij uh, proberen heel veel jongeren aan het woord te laten. En wij proberen uh, eigenlijk alle inwoners van de gemeente helpen door een inzicht te geven in de leefwereld van jongeren. En dat doen we door, met en voor jongeren. Ja, waar, ja. grappig. Uh, en wordt er veel naar geluisterd eigenlijk, ook door die jongeren zelf? Um, ja, dat kun je eigenlijk slecht meten. Maar eigenlijk, heel veel jongeren waar wij mee werken binnen het jongerenwerk. die komen al wel een keer in de uitzending. Dus ze kennen het allemaal wel. Ja, het ja, is altijd een goede truc, hè, Om zoveel mogelijk mensen en familie aan het woord te laten. Want dan, uh, nou, die luisteren dan in principe ook allemaal. Ja. Want ze komen toch op de radio. Ja. ja dat doen we hier elke dag, Robert. Um, we spelen de quiz. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Komt-ie? De Nationale Nieuwsquiz. We hebben uitvoer gesproken over de politieke situatie en uh, ik doe daar verder geen mededeling over. We hebben gesproken over de politieke situatie en verder kan ik uh, geen mededelingen meer doen. Is soms soms. We hebben gesproken over de politieke actualiteit en op dit moment kan ik verder geen mededelingen doen. We hebben gesproken over de actuele politieke situatie en voor de rest uh, heb ik daar uh, geen mededeling. Nogmaals, we hebben vanavond de politieke situatie besproken, maar ik kan er verder niks over zeggen. Goeien Goeien. Avond. Ja, ze hadden in ieder geval afgesproken wat ze zouden zeggen allemaal. Ja. Want uh, het klonk uh, vrij hetzelfde. Hè? Vraag 1. De onderhandelingen vonden niet plaats in het uh, torentje, maar op een ministerie. Welk ministerie was dat? Uh, Binnenlandse zaken. Nee, het is algemene zaken. Het ministerie van de premier. Vraag 2. Aan het overleg deden de fractievoorzitters van beide partijen mee. Dus VVD en de PvdA. Premier Rutte was er, de ministers Asscher en Schippers. En één staatssecretaris. Wie was dat? Uh, Wekes. Dat is goed, ja. Staatssecretaris van Financiën die ook de belasting in zijn portefeuille heeft. Vraag 3 is altijd de kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt ook drie mogelijkheden te horen. De kopluiders volgt. En opnieuw hangt escalatie in de lucht. En opnieuw hangt escalatie in de lucht. Gaat het één over Edwin van der Saar... die wordt waarschijnlijk de nieuwe directeur van Ajax... maar de raad van commissarissen vindt hem nog ietsje te licht. 2. de beschietingen tussen Gaza en Israël nemen toe... Of drie. Een vroegere cliënt heeft aangifte gedaan tegen zijn advocaat Bram Moskovich van verduistering, oplichting en valsheid in geschriften. Dus, en opnieuw hangt escalatie in de lucht. Ik ga van nummer twee. Ga ze? Hè? Ja, dat is goed. Dat was een kop uit de uh, trouw raketbeschietingen over en weer gaan gewoon door... maar volgens de verslaggever van de reportage... hebben de media er bijna geen aandacht meer voor. Vraag 4. In het Midden-Oosten is er door één politicus... met teleurstelling gereageerd op de herverkiezing van president Obama. Hij had liever Mitt Romney als president gehad. Over welke politicus gaat het hier? Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Dat is goed. Het schijnt niet te boteren tussen hem en Obama. En dat kan een rol spelen omdat ze in de toekomst... een gezamenlijke vijand kunnen hebben, namelijk Iran. We gaan naar vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou ja, gewoon om, om, om weer lekker een wedstrijd te rijden. Ik, doe, ik denk dat ik nog niet mee doe om te winnen. En dat is een beetje te voorbaardigen ook. Maar uh, ik ben al lang blij dat ik, dat ik mee kan doen. Volgens mij staat Sven Kramer. Ja, dat is goed. Hij uh, doet toch mee aan het NK schaatsen in Tijalf. Dat uh, begint uh, vandaag al. Tot de afgelopen dinsdag leek het er nog op dat hij niet zou kunnen deelnemen. Hij start op de 5 kilometer. En als dat goed gaat, komt hij ook op de 10 kilometer uit die zondag wordt gereden. Vraag 6. De deelname van Kramer aan het NK was lange tijd onzeker vanwege een blessure. Aan welk lichaamsdeel is hij geblesseerd? Ik dacht de rug. Ja, dat is goed. Dan liep hij op bij een val van een schommel? Ja. De rugblessure had een uitstraling naar zijn linkerbeen En dat is voor een schaatsen natuurlijk best vervelend. We gaan naar de laatste vraag. Nog uh, vier punten te verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus één term uit het nieuwsaanbod. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben niet alleen daar te vinden waar mijn naam doet vermoeden. 3. Theo van Gogh liet bij mij een lege plek achter. Stap. Kolom. Dat is niet goed. Er begint hier iets enorms te storen. Ik weet niet wat dat is. Uh, Mog ik iets in een microfoon? Een traatje? Misschien kan je even een andere microfoon pakken. Dan gooien ja. je die even dicht. Want uh, daar zit... Uh, ja, die kunnen we afschrijven gewoon bij de publieke omroep. Want er zit gewoon storing in. Moet je die hebben. Uh, eigenlijk uh, is het antwoord niet goed, uh, vrees ik, Robert. Want uh, het was namelijk Metro. Uh, de krant waar we het net ook nog over hadden. Ja. Uh, ik ben niet alleen daar te vinden, dus de metro wordt gratis verspreid via onder meer de NS-stations, metrostations, postkantoren, superdeboer... stadsdeelkantoren, bibliotheken, garages, universiteiten en scholen. En uh, Theo van Gogh had daar een column, een wekelijkse column... tot zijn dood in 2004. Nou ja, en de hele zijn rondom de column van Luc Koelman... was natuurlijk de aanleiding voor het centraal zetten van metro... in die laatste vraag. Um, je komt op uh, 5, dat betekent dat er zometeen 15 goed moeten zijn voor de winst. Kan wel, dus we gaan kijken of dat gaat lukken zometeen.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 Vandaag luidt de stelling. Rutte 2 komt deze klap te boven. Er gaat dus een grote streep door het omstreden zorgplan. En de vraag is nu wat daar tegenover staat. De VVD zou bereid zijn om de belastingen minder te verlagen. Zodat er voor de PvdA toch nog een klein nivellingersfeestje overblijft. Uh, de vraag is, wat vinden we met z'n allen het volk hiervan? Rutte 2 komt deze klap te boven. U mag uh, zeggen of u het eens of oneens bent met die stelling... door de sms'en naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen. nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met Hekje Standpunt. Zometeen deel 2 van de quiz. We gaan kijken of hij het gaat halen. De kandidaat van vandaag, Roberts, maar... Like denk like Bell Stars. Of you. Sign of the Times. I dat that nothing is new. Ja, ik vraag me dan, hoe zou het nu met die meiden zijn? Het was 1983, toen was dit een hit. De Schotse Bell Stars, Sign of the Times. Daarna weinig meer van ze gehoord. En uh, ik vrees dat het ook zo blijft in de toekomst. Um, we gaan uh, kijken wie uh, de nieuwskedder van deze week gaat worden. Wordt dat Robert Lentling, de kandidaat van vandaag, 32 jaar Deventer... of wordt dat toch Rinke Kroondijk, die dus de hoogste score tot nu toe neerzet, 72? Uh, Robert, uh, jij kunt daar overheen als jij uh, 15 vragen goed hebt, of meer. Of meer, ja. ja. En dat kan gewoon. Uh, het kan niet meer gelijk worden, maar het kan gewoon. Want we hebben dat wel eens uitgevogeld. Als, je, nou ja, een beetje, als het een beetje lekker loopt, dan krijg je er toch 17 of 18 kwijt in, uh, in 90 seconden. Dus het wordt nog heel spannend. Uh, aan jou de taak om de antwoorden goed te geven. Weet je het niet, dan zeg je pas. En ik moet de vraag helemaal stellen. Ja. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welk goed doel in Nederland heeft een gyro-nummer opengesteld... voor de slachtoffers van de orkaan Sandy? Rode Kruis. Dat is goed. Welk land heeft met de uitgifte van drie staatsleningen... bijna 5 miljard euro opgehaald? Griekenland. In Spanje. In, om wel, in en om welk Nederlands dorp wordt meer cocaïne en ecstasy gebruikt... dan in een aantal grote Europese steden? Volendam. Dat is goed. Welke Nederlandse tennister is door de WTA genomineerd... voor het beste nieuwkomer van het jaar? Beester. Kiki Bertens, een oud cliënt, heeft aangifte gedaan... tegen welke beroemde Nederlandse advocaat? Goed, hoe heet de oud Hockey International... die teammanager wordt van de Nederlandse damesploeg? Magriet Zegers. Is goed, welke netwerksite wil zich herpositioneren... omdat de strijd met Facebook en Twitter niet kan winnen? Is goed, in welke provincie zijn twee chemiefabrieken... op last van de inspectie stilgelegd? Drenthe. Utrecht, hoe heet het blinde instituut waar twee sterfgevallen worden onderzocht, door de inspectie voor de gezondheidszorg? Bartimeus. Dat is goed. Een Indonesische gevangenis woensdag ontsnapt met behulp van wat voor kledingstuk? Burka. Is goed het onderzoeksrapport van de vliegramp in welke Libische stad is afgerond? Tripoli. Is goed particuliere school in welke plaats is gesloten vanwege een zedenzaak? Uh, Focus dat is goed. Op welk station in Parijs... zijn tienduizenden mensen gestrand vanwege een stroomstoring? Gare du Nord. Is goed. In welke Amerikaanse stad is de benzine op rantsoen gezet? New York. Ook goed. Tegen welke club verloor PSV... gisteren een Europa League wedstrijd met 1-0? AEK Schotma. Dat is goed. De schutter die welk Amerikaans congreslid wilde vermoorden... is veroordeeld tot levenslang? Johnson. Ja. Giffords heet ze. In welk oh. land is een vernietigend rapport... uitgelekt over het leger van dat land? België. Ook goed. Archeologen uit welk land hebben een goudschat opgegraven... in een grafheuvel uit de vierde eeuw voor Christus? België. Is goed. Bank krijgt miljarden euro staatsteun van Frankrijk en België. Mm, welke bank? Leone. Dat is niet goed. Het is Dexia. Dexia zou ik bijna zeggen. Een variant daarop. Ja. Want 14 had je er. Ho. Op één naam man. Die laatste. Ja, dat, dat, dat, dat was hem net geweest. Helaas. Oh. Nou ja, met de, met de finish in zicht net dus niet genoeg uh, voor, uh, voor Robert. 14 heeft hij er goed, komt hij op 70. Dat betekent het normale prijzenpakket medekaart ja. voor beeld en geluid... de lunchradio, de mokker, de lunchbox. En dan gaan we snel naar de winnaar van deze week. Want dat is dus Rinke Kroondijk uh, uit Amsterdam. Rinke, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. En gefeliciteerd, want naast die prijzen die ik net noemde... want die heb je ook meegekregen... Uh, krijg je het ook nog eens een keer 300 euro bij voor ons. Ja, is mooi. Dankjewel. Gefeliciteerd. En je mag je nieuws kennen van deze week noemen natuurlijk. Ook niet belangrijk. Ja, absoluut. Heer de he? okay. uh, Nou, vindt er een mooie bestemming voor. De, de, de, de, de feestdagen komen eraan, dus dat zal vast wel lukken, denk ik. Absoluut, dank je wel. Of slaat anders gewoon een stuk in, in Amsterdam. Er zijn toch alle prachtige uh, etablissementen te vinden, zou ik zeggen. Uh, dat was hem, de winnaar. We zijn zo terug, na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV. Zometeen om twee uur in...